Middernacht, het is vrijdag 24 januari. ook het eerst eraan met het NOS-journaal. De oppositie in Oekraïne is voorzichtig optimistisch... over de vooruitzichten voor het land. Volgens een van de oppositieleiders... kan er een einde komen aan het geweld in Kiev. Dat zei hij na nou overleg met president Janukovic. De partijen zaten vier uur lang om de tafel. Details daarover zijn niet naar buiten gebracht. De oppositie vroeg de duizenden demonstranten in de hoofdstad om geduld. In Oekraïne wordt sinds november gedemonstreerd... tegen de pro-Russische koers van de regering. D66 CDA en GroenLinks willen opheldering van staatssecretaris Wekers... over achterstanden bij de Belastingdienst met het betalen van toeslagen. RTL Nieuws meldt dat 100.000 huishoudens al maanden geen toeslag... voor bijvoorbeeld huur of zorg hebben ontvangen... Volgens Wekers loopt de Belastingdienst achter met het controleren van bankrekeningnummers in de strijd tegen fraude. De dienst wacht nog op informatie van meer dan 100.000 mensen over die rekeningnummers. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt op verzoek van minister Kamp hoe de veiligheid van de Groningers is meegewogen bij besluit over de gaswinning. De gevaren van gaswinning zijn lange tijd ontkend. Er zijn 14 onderzoeken gedaan naar de gaswinning, nog nul naar de veiligheid, zegt voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad. En bij een brand in een bejaardenhuis in de Canadese provincie Quebec... zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en tien gewond geraakt. Er worden nog 27 mensen vermist. Veel bewoners zijn boven de 80 en slecht ter been. Het seniorencomplex stond meteen in lichter laaien omdat het van hout was... en omdat brandslangen en bluswater bevroren. Het is er min 20. Het weer, het is nevelig, met regen of motregen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. In Groningen gaat het in de loop van de nacht vriezen... Morgen blijft het droog. Het wordt 1 tot 7 graden. Dit was het NOS journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Koffiepotten, staatsbanketten en bioscoophouders krijgt u zometeen van ons. Tan Hermans won met zijn eerste boek de hoogste literaire onderscheiding die Frankrijk te bieden heeft. En zodoende mocht hij ook aanschuiven bij het banket van François Hollande met Mark Rutte. Straks hoort u hem over zijn nieuwe boek, Pristina. We mengen ons achter de schermen van het filmfestival Rotterdam... waar het gehossel plaatsvindt tussen filmmakers en bioscoophouders. En u hoort schilder Klaas Gubbels over zijn fascinatie en specialiteit koffiepotten. Dat allemaal na ene. Maar eerst, het was naast selfie het woord van 2013, de participatiesamenleving. Maar wat betekent dat eigenlijk, een participatiesamenleving? Kim Putters is sinds vorig jaar directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En hij sprak vanavond aan de Universiteit van Amsterdam de nieuwjaarslezing uit over dat onderwerp. Komen is hij te gast... Kim Putters, 1973 is een kind uit een Schippersgezin, klom van de MAVO op tot het VWO en daarna tot hoogleraar, was eerste kamerlid, zat in de gemeenteraad van Hardingsveld-Giesendam en uh, Rotterdam, daar was hij hoogleraar, hartelijk welkom. Dankjewel. Eerst uh, even persoonlijk, kind van, kind van Schippers. Ja. Binnenvaartschippers? Ja, uh, olietankers. Uh, uh, zowel mijn opa als mijn vader en mijn broer uh, zijn, waren schippers. Mijn broer niet meer op een tanker. Die vaart nu op een, uh, op een schip waar feesten uh, op opgegeven worden. Dus die vaart over de Rijn met, uh, met de leuke dingen van het leven. Ja. Was u dan als kind ook ontheemd of viel het allemaal mee? Nee, dat valt reuze mee. Uh, mijn ouders die, uh, die, uh, die zijn aan de wal blijven wonen. Dus mijn vader heeft altijd voor een rederij gevaren. Uh, en zij wilde heel graag dat ik uh, en mijn broer naar een gewone school ging. Dus we hebben ook nooit aan een internaat uh, gezeten. Maar het betekent wel dat mijn vader uh, altijd een week van huis was. Dan weer een aantal dagen thuis was. Uh, en zo zag ons leven er wel een beetje uit. Maar ontheemd heb ik me nooit echt gevoeld, nee. Opgeklommen via de MAVO, de HAVO, naar het VWO en uiteindelijk uh, hoogleraar. Ja. Dat zegt in ieder geval dat u een, een doorzetter bent. Uh, ja, ik... dat. Ja, ik zet wel door, ja. Ik uh, probeer wel uh, eruit te halen wat erin zit en mezelf te ontwikkelen. Dat heb ik met het proefschrift geprobeerd, naar het hoogleraarschap ook, dat klopt. En ik ben nog steeds één dag in de week hoogleraar in Rotterdam. Dus uh, ook bij de benoeming bij het SCP uh, vond het kabinet het ook belangrijk om ook nog met één been in de wetenschap te blijven, uh, blijven staan. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee, want ik ben er ook wel uh, heel gelukkig uh, op de universiteit uh, met dat ik dat mag doen en kan doen, ja. Het Sociaal Cultureel Planbureau, een, een, een belangrijk instituut dat heel veel onderzoeken publiceert over het welzijn van het land, dat advies geeft. We hebben het uh, gewone planbureau, het Centraal Planbureau, dat is zo'n beetje heilig voor politici. Ja. Die, elke verkiezingsbelofte moet door de modellen worden ge, geraast. Hoe staat het eigenlijk intussen met, met de status van uw bureau? Nou, ik denk eigenlijk heel, heel goed. Uh, ja, in de afgelopen 15 jaar is mijn voorganger Paul Snabel uh, directeur geweest. En die heeft denk ik echt een hele grote prestatie geleverd... om van het Sociaal en Cultureel Planbureau ook echt het instituut te maken... dat ja, de thermometer van de samenleving is. Dat laat zien, gewoon op basis van de feiten, hoe het ervoor staat... met armoede, met opleidingskansen, met de tijdsbesteding van Nederlanders... inkomens, nou, alle, alle facetten van het leven. Uh, en... Ja, zover ik dat kan inschatten en ook altijd zelf heb waargenomen, maar ook hoor, is dat dat ook uh, gebruikt wordt. Dat de analyses waardevol gevonden worden. Uh, met name ook omdat we ja, de onderbouwing voor politieke debatten, voor beleid aanreiken. Dus volgens mij uh, staat het SCP uh, ja, mede dankzij uh, ook Paul Snabel uh, heel goed op de kaart. Laten we beginnen met het, met het geluk, met, met het welzijn van het land, de stemming. Ja. Hoe, hoe meet je zoiets eigenlijk? Vraag je dan gewoon aan mensen... Bent u gelukkig? Ja, we hebben een aantal uh, vers we hebben verschillende meetinstrumenten. We kijken bijvoorbeeld naar de leefsituatie van mensen. We hebben ook een, een leefsituatie-index. En dan kijken we dus naar verschillende facetten... die voor het dagelijks leven van belang zijn. Zoals inkomen, uh, opleiding. Kun je meekomen op de arbeidsmarkt? Dat zijn allemaal elementen die van belang zijn... voor het welbevinden van mensen. Dat is ook de kern waar het SCP voor is. Hè? Dat staat ook in ons, onze, onze statuten, zal ik maar zeggen. Wij zijn er voor het welbevinden schuinstreep het meten van het geluk van de Nederlander. En dat doen we aan de hand van zo'n index. Um, nou, en daar komt eigenlijk keer op keer wel uit... dat Nederlanders gemiddeld genomen eigenlijk heel veel kansen hebben... op een gelukkig leven en het ook wel zo ervaren. We staan altijd in die top 10 lijstjes wereldwijd... Also ja. alsof het een wedstrijd is, maar, maar toch... Op de, op de derde of vierde plaats geloof ja. ik zoiets. Alleen in ja. de Scandinavië zijn ze. Ja, de, de Scandinavische landen blijven ons meestal voor. Uh, Europees gezien staan we nu. Uh, ja, afhankelijk hoe je, hoe je. Er zijn verschillende lijstjes, maar zeg maar, zo op plaats vijf van de meest gelukkige Europeanen. Het is wel zo uh, dat wij uh, al een aantal jaar, maar zeker ook in het afgelopen jaar, zien dat de somberheid uh, onder Nederlanders uh, toeneemt. En dat er meer zorgen zijn over banen, baanbehoud... Uh, over inkomen, over de gezondheidszorg. Dus je ziet wel dat de, de somberheid meer toeneemt. Maar toch scoren we ook nog steeds heel hoog in het geluk. Ja. Uw voorganger omschreef dat gevoel als... Met mij gaat het goed, maar het land gaat naar de haaien. Ja, met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht. Dat was altijd... Ja, dat heeft Paul vaak gezegd. En wij hebben in 2013... Um, dat was overigens net na zijn vertrek. Ik weet niet of dat samenhangt met elkaar. Maar moeten constateren dat dat beeld kantelt en dat Nederlanders ook zijn gaan zeggen in onze onderzoeken... het gaat met mij nu ook slechter. En dat heeft alles te maken met wat ik daarnet zei, het verlies van banen. Iedereen kent in de omgeving wel iemand die werkloos is geraakt... of die sterk in inkomen is achteruit gegaan. Dat beïnvloedt natuurlijk heel erg de gemoedstoestand van mensen. En je ziet dus dat mensen nu zeggen, ja, het gaat ook met mij individueel wat slechter. Um, ja, Dus er is wat meer somberheid. Dat betekent overigens dus ook niet... dat Nederlanders helemaal in de put zitten. Of, of helemaal geen perspectief Maar er zijn in. zorgen. Ja, Bij, bijvoorbeeld, ja. uh, een meerderheid van de Nederlanders... denkt op dit moment dat zijn kinderen... het minder goed zullen hebben dan zijzelf. Ja. Ja. En, en dat lijkt me voor een ouder... geen leuke gedachte. Nee. Dat je kinderen het minder zullen hebben. Nee, dat, uh, dat is het zeker niet. Maar het besef uh, dringt wel langzaamaan door dat euh, ja, de groei, economische groei, de groei van welvaart... de wijze waarop dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen decennia... niet op die manier ongebreideld door zal kunnen gaan. Je merkt dat aan euh, de grenzen van allerlei systemen. De economie, de banken, de financiële crisis... maar ook onze sociale systemen. Het, het, het, het, eigenlijk de grenzen zijn daarvan bereikt. dus en Dat beseffen mensen, dat voelen mensen... dat zien ze in het verlies aan inkomen, aan werk, aan het perspectief. He, is de gezondheidszorg nog als ik het nodig heb? En dat bij elkaar Opgeteld maakt onzeker. Ja, maakt onzeker over die toekomst. Maar als je mensen gewoon vraagt, de, de simpele beginvraag: bent u gelukkig? Dat is natuurlijk heel erg aan het moment gebonden. Ja. Bijvoorbeeld iemand is misschien ochtends iets minder gelukkig dan smiddags. Ik kan ja. me voorstellen dat het zo, zo basaal al is. Nou het is natuurlijk wel zo dat uh, het moment waarop je vragen stelt en meet. Uh, en de situatie waarin mensen zitten beïnvloedt ook hun antwoorden. Daar hebt u gelijk in. Maar wij uh, doen het natuurlijk wel volgens de, de, de wetenschappelijk verantwoorde methodes. Door ook op verschillende momenten te meten. En door daar dwarsdoorsneden uh, in te zoeken. Um, dus we proberen daar wel uit in te middelen. En zoveel mogelijk de, ja, de echte de uitschieters. Uit te halen. Maar u heeft gelijk, um, zoiets als geluk kent heel veel kanten uh, en het is mooi om daar lijstjes van te maken. Maar wij doen naar al die onderdelen heel veel diepgaand onderzoek: of het nou de armoede in Nederland is of hoe uh, kinderen het op school doen. En dat vind ik eigenlijk veel interessantere gegevens dan alleen maar dat ene gegeven dat we op vijf staan in de top van gelukkigheid. Dat, dat we landen. zo gelukkig zijn, ja, ja. ja. Afgelopen week ging het in dit programma omdat we de stadsdichter van Rotterdam elke dag een verhaal laten schrijven over twee onderwerpen die hij inbracht. Uh, het schelden op internet vond ik een wonderlijke gedachte, omdat iemand overdag gelukkig is en dan s'avonds als hij onder de naam Dolfijntje 74 of zoiets inlogt, ja. ineens ontzettend boos uh, wordt. En het uitgaansgeweld, want, want daar waren van de week, uh, was dat ook in het nieuws, dat dat toch nog steeds toeneemt. Dus iemand die, die overdag gelukkig is en die dan ineens s'nachts, na een flinke hoeveelheid bier, uit de slof schiet. Dus, dus kennelijk is, is het ook volatiel, de stemming. Ja, dat is dus Dit zijn het. natuurlijk incidenten. En het geldt ja. niet voor iedereen. Maar het zegt toch iets. Ja en dit, dit zijn ook wel onderwerpen. Waar Nederlanders zich ook heel erg druk om maken overigens. Dus wij zien wel dat die economische onderwerpen. Van werk en inkomen. Dat die heel erg nou ja, de onzekerheid voeden van mensen. En daar ga je soms ook raar gedrag van vertonen. Maar het betekent niet. Dat mensen onfatsoenlijk gedrag. Uh, crimineel gedrag op straat. Uh, schelden minder erg zijn gaan vinden. Want ook dat. Uh, zien wij terug in onze enquêtes, uh, uh, dat word, daar, daar storen mensen zich enorm aan. En ja, ik denk dat, uh, dat je gelijk hebt dat uh, mensen ook heel tegenstrijdig gedrag vertonen. Uh, en ja waar dat precies door komt, nou, dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar die twee kanten zitten er wel aan. En Nederlanders maken zich minstens zo druk om omgangsvormen... en, en uh, nou, ook discriminatie, tolerantie, dat soort vragen... Ja. Dan de, de participatiesamenleving. U heeft vandaag een, een toespraak gehouden aan de Universiteit ja. van Amsterdam over dat onderwerp. Um, het woord was niet van 2013. Uh, het schijnt al een heel oud woord te zijn. Jan-Peter Balkende heeft het al gebruikt. Het schijnt daarvoor al gebruikt te zijn, participatiesamenleving. Maar ineens, na uh, Prinsjesdag, na de troonrede, ja. stond het bovenaan op de agenda. Ja, ja kijk. Als je echt even in de geschiedenis teruggaat... is het inderdaad, ja, denk ik, een heel oud woord. Want um, nou ja, ook de verzorgingstaat, zoals hij uh, destijds is opgericht... is natuurlijk bedoeld om mensen mee te laten doen... en diegenen die het niet kunnen, om die daarbij te helpen waar dat nodig is... en waar mensen het zelf niet kunnen. Het is wel zo dat het nu uiting geeft in, in de huidige tijd aan eigenlijk een verschuiving van dat wat we collectief regelen... of waar de overheid een regeling voor moet treffen... naar dat mensen ook eerst moeten nadenken over wat kan ik zelf regelen... en uh, wat kan ik voor mijn familie of voor mijn buren doen. Dus het geeft meer uiting aan de huidige tijd... Uh, van individuele verantwoordelijkheid en het zorgen voor elkaar... dan dat het misschien in de afgelopen decennia deed. Maar eigenlijk maar het, is participatie van alle tijden. Het moeilijke aan zo'n term is dat het eigenlijk niet zoveel betekent. Participatiesamenleving is dermate abstract dat iedereen ja. er iets in kan lezen wat hij wil. Ja, ik ben dat gelijk met, met u eens. Ik heb vanmiddag op de universiteit ook gezegd, als je het politiek bekijkt, nou dan kun je het heel mooi schetsen. De liberalen, die vinden dit een, een prachtige term, want het, het doet een beroep op individuele verantwoordelijkheid en eigen kracht. Christendemocraten vinden het prachtig, want je kunt het ook vertalen naar de wijk en de buurt en de gemeenschap. En sociaaldemocraten vinden het mooi, want ook die vinden participatie belangrijk en voor diegenen die het niet kunnen, moet je een collectieve regeling treffen. Nou, dan heb je het hele, een heel groot deel van het politieke spectrum uh, uh, gehad. Dus dan, zegt het, dan is het een polderbegrip waar iedereen uh, achter, zich achter schaart. En er schuilt een gevaar in. Want je zou natuurlijk uh, uh, ook kunnen zeggen als iedereen het erover eens is, dan is dat politiek natuurlijk een heel heikel onderwerp. En je ziet dus ook dat ook in het kabinet men het er natuurlijk niet over eens is. Want liberalen denken hier anders over dan sociaaldemocraten. Dus als je het gaat uitwerken, dan, dan zal het alsnog op problemen uh, stuiten. Hoe kun je als overheid regelen dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen? Want begint, daar zit een soort ja. paradox in. Je, ja. Als overheid kun je het niet meer, wil je het misschien niet meer. Nee. Maar ja, het enige wat je kan doen is terugtreden... maar je kunt niet zorgen dat mensen het dan maar zelf gaan doen. Nee, Sterker nog, dan, uh, dan heeft het ook iets bevoogdends en iets paternalistisch... alsof je een overheid nodig hebt om uh, jou te vertellen dat je voor je zieke moeder zou moeten zorgen. Natuurlijk zijn er zieke moeders... waar kinderen niet voor klaarstaan. Maar in het... Overgrote deel van de gevallen zijn kinderen heel graag bereid om voor hun zieke moeder te zorgen. Dus daar heb je geen overheid voor nodig om dat te doen. Het wordt een ander verhaal op het moment. Nou, de buren misschien nog wel. Misschien ook nog wel mensen die in straat wonen. Maar zodra het verder weg is, en dat wijzen ook onderzoeken naar solidariteit bijvoorbeeld uit, dan wordt het wel een ander verhaal. Dan, dan wordt de solidariteit met mensen wel een stuk minder. En dan is even de vraag. Uh, zijn er mensen waar niet voor gezorgd wordt? Is daar een overheid nodig om de regelingen te treffen die dan wel nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet verwaarlozen, ziek zijn of uh, een handicap hebben en niet meer mee kunnen komen? Maar het heeft iets bevoogdends. natuurlijk ja, als een overheid gaat zeggen u moet voor uw familie gaan zorgen. Uh. Ja want is het eigenlijk erg als je zegt ik heb geen zin om voor mijn oude moeder te zorgen? Nou ja, kijk, uh, ieder maakt daar een, een afweging in. Het is niet zozeer aan mij om, om nou te zeggen of dat wel of niet erg is. Uh, kijk, het is wel zo dat de overheid op dit moment inderdaad... een moreel appel aan het doen is op mensen om uh, te zorgen voor elkaar... Het heeft iets te maken met een aantal dingen. De ene kant is, uh, en dat is natuurlijk een belangrijke uh, verklaring... dat zijn de kosten van onze verzorgingsstaat, waar politici ook enigszins mee de handen in het haar zitten... van hoe pakken we dat aan... we zullen de verantwoordelijkheden daarvoor anders moeten verdelen. Dus er zit een soort financiële noodzaak. Um, maar de andere kant is ook wel... Uh, denken we niet te snel in termen van... dat zou de overheid moeten regelen. Kun je niet toch ook eerst denken van kunnen we iets voor elkaar betekenen. Dus er zit ook wel een normatief appel op burgers onder. Denk even na of je iets zelf kunt regelen. Ik denk dat heel veel mensen het daar wel mee eens zijn. Ik denk dat het ook wel, dat wel van deze tijd is. Uh, dat, dat werd toen ook gezegd. Maar toch, toch vind ik het moeilijk als je het heel concreet maakt. Iemand, iemand heeft een lichte verstandelijke beperking. Kan niet goed voor zichzelf zorgen. Maar hoeft ook niet, niet, niet meteen fulltime buiten de deur geplaatst te worden. Maar hij, hij redt het niet. Ja. Hoe, hoe moet het dan in een participatiesamenleving? Moet dan iemand ertoe worden aangezet om voortaan voor hem te zorgen? Waar die nu nog zorg van de overheid krijgt? Of heb, moet hij daar zelf achteraan? Ik heb, kijk, participatie, dat is dus een, een, een beetje een diffuus begrip. Ik heb vanmiddag geprobeerd het uiteen te leggen in een aantal vormen van participatie. Hè. Dus je hebt iets nodig om mee te kunnen doen. Opleiding, inkomen, arbeid, dus gewoonweg werk, tijd. Tijd is ook een hele belangrijke factor in de huidige samenleving. Want als uh, wij voor onze ouders moeten zorgen... dan moeten we er ook tijd voor hebben naast het werk en de kinderen en noem maar op. Nou, een aantal van die factoren die heb je wel of die heb je niet. En afhankelijk van waar het om gaat is soms wat bijsturing nodig. Dus neem een arbeidsgehandicapte of een jongere... die tot nu toe bijvoorbeeld wel van een wajongregeling gebruik kon maken. Dat gaat vervallen. Dat wordt naar de gemeente toe gedecentraliseerd. Dus de gemeente wordt verantwoordelijk om na te denken... kan een jongere met een arbeidshandicap voldoende meekomen? Het is straks aan de gemeente om te bepalen... Nou, voor die jongeren die dat niet kunnen... gaan we iets extra's regelen of niet? Daar ligt dus wel een vraag ook voor de overheid. Zeker voor die jongeren die niet automatisch zelf aan werk kunnen komen... en toch op de arbeidsmarkt mee zouden moeten komen, kunnen, komen, kunnen doen. Nou, zo moet je er denk ik naar kijken. Dus het gaat soms om opleiding, soms om werk... soms om tijd of vrije tijd. En een participatie als groot begrip zegt niet zoveel. Ik vraag me ook af of de overheid überhaupt in staat is om, om terug te treden. Want dat zag je bij de privatisering van de spoorwegen. bij Eigenlijk bij heel veel privatiseringen. De overheid wil terugtreden. Maar zodra er incidenten komen... dan zijn er toch weer Kamerleden die vragen gaan stellen. Moeten de minister reageren. En zullen ze uiteindelijk weer roepen om nieuw beleid. Den Haag vindt het moeilijk om dingen los te laten. Ja, en ja, um, dat klopt, denk ik. Um, kijk, daar ligt wel... Uh, laat ik er twee dingen over zeggen. Uh, namelijk uh, dat het klopt en ook dat het, uh, dat het een beetje niet klopt. Uh, het klopt omdat we hebben een grondwet. En daar staat bijvoorbeeld nog steeds uh, een sociaal grondrecht op zekerheid en op zorg in. Dat betekent dat landelijke politici zich linksom of rechtsom... ook altijd daarmee zullen blijven bemoeien. Het zijn belangrijke politieke discussies die de samenleving aangaan. En die dus tot in de grondwet verankerd zijn. Dus daarmee is het ook wel terecht dat politici zich in mij blijven bemoeien. De andere kant van het verhaal... is dat Den Haag het wel heel moeilijk vindt... om bijvoorbeeld, ja, om, zeker nu we bij de gemeente... veel verantwoordelijkheid neer gaan leggen... om te accepteren dat daar de beslissingen erover genomen zullen moeten worden... en dat daar ook verantwoording naar burgers afgelegd zal moeten worden. Dus dat je inderdaad drie keer na moet denken... voordat je de minister er vragen over stelt... dat zal namelijk het raadslid aan de wethouder moeten doen. En daar heb, heeft u gelijk in... Daar, dat, daar is nog een slag te maken in de landelijke politiek. Want geen minister zal uh, voor de camera zeggen... ja, ontzettend tragisch wat daar is gebeurd als er een incident is... Maar je moet niet bij mij zijn. Dat doen ministers nou eenmaal niet. Nee, Nou, dat verschilt wel. Dat verschilt denk ik wel. Want toch hoor ik dat soms wel. En in het verleden ook wel. Ook als het om zorg gaat of over onderwijs gaat. Er zijn toch echt vragen die ook wel teruggelegd worden. Um, kijk, de, de Tweede Kamer. Is natuurlijk uh, heeft een aantal functies. Aan uh, De ene is regels maken, maar dat is niet alles. Het is ook een arena waarin de politiek verantwoording aflegt. En je kunt natuurlijk wel een minister naar de Kamer roepen... om verantwoording af te leggen over hoe het systeem werkt... en hoe we onderwijs geregeld hebben. Dat is nog iets anders om er meteen regels op te maken... wanneer er in Assen of in Maastricht iets fout gaat. Omdat dat echt iets is wat ook daar lokaal besproken zal moeten worden. Dus je bent niet helemaal uitgespeeld. Je mag nog steeds een minister... Te verantwoording noemen, roepen. Er is nog steeds een, ook een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Straks gaan we het hebben over uh, het democratisch defect. En dan vooral daar in die lokale politiek waar straks zoveel verantwoordelijkheid uh, komt te liggen. Maar eerst uh, een toepasselijke plaat. Ja, is volgens mij niet echt zo gekozen, maar het staat wel leuk. Charles Bradley. Het nummer heet The World Is Going Up In Flames. Charles Bradley had een uh, turbulent leven... en een lange carrière als James Brown-imitator... En op zijn 63 e stuk kwam uiteindelijk pas zijn debuutplaats. plaats. Zo zie je maar dat alles op late leeftijd nog kan veranderen. The world is going up in flames. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Kim Putters... de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... die vanavond een lezing hield over de participatiesamenleving. Het, het is ook een beetje de taal die bij politici is gaan horen. Altijd in, in verkiezingstijd. Hè? Samen, met z'n allen, voor elkaar. en, en uh, Zij aan zij. Dat, dat zijn van die politieke nee. termen en altijd een soort... Bijna idyllisch beeld van wat een samenleving is. Terwijl een samenleving volgens mij. Is helemaal niet leuk. Ik bedoel, je komt allemaal mensen tegen een samenleving. Waar je helemaal niks mee hebt. Die je vieze gebruiken op nahouden. Die je liever zou willen vermijden. En dat is allemaal helemaal niet erg. Ja. Nee, kijk, de, de, mensen hebben ook het recht om zich uh, afzijdig te houden... Uh, of om een andere weg op te gaan. Uh, niet naar beleid en politiek te luisteren... zolang je je binnen de kaders van de wet begeeft... is dat ook uh, helemaal geen probleem. Dus, de, dus dat klopt, een samenleving is niet alleen maar iets harmonieus. Nee, maar er um, zit wel een soort moralistisch ja, betoog in... van ja. zorgers voor je partner. ja... Wie zegt dat eigenlijk? Ja. Nou, wij zien in onze onderzoeken ook wel heel duidelijk... dat nou, Nederlanders uh, in gemengd... dus heel veel Nederlanders geven aan... en niet op te zitten te wachten dat een overheid ze vertelt... om voor een partner of voor ouders te zorgen. En heel veel mensen doen dat ook gewoon. En daar hoef je ook niet verteld te worden. En die enkeling die dat niet doet... ja, daar, daar loopt het soms uit de hand. Of moet je dan eens keer iets op regelen? Maar daar hoef je niet een heel hele regeling of, of wettelijk kader voor te maken. Dus dat klopt. Ik denk dat um, een samenleving is niet alleen maar iets harmonieus. Daar zijn ook uh, andere geluiden en andere beelden of mensen waar je niets mee te maken wilt hebben. Ik denk dat iets anders wat speelt, behalve dan dat er dat, zit wel ook iets moralistisch onder. Uh, overigens is de politiek natuurlijk wel ordenend voor de samenleving. En daar liggen denkbeelden aan ten grondslag. En daar probeert de politiek natuurlijk compromissen in te sluiten. En dat heeft altijd iets no normatiefs en moralistisch in zich. Maar waar volgens mij wel een, een probleem ligt, is dat er er in Nederland wel een heel groot beleidsoptimisme is. Alsof beleid de hele wereld verandert. En ja, heel veel mensen houden zich niet aan beleid... of leven gewoon door. En ook als een wet niet door de Tweede Kamer komt... of als een beleid mislukt... dan gebeurt er nog heel veel in een samenleving. Dus de, de, de, de weg die een samenleving gaat... is niet alleen afhankelijk van de politiek. Daar gebeurt veel meer. En in die zin ben ik het dus met je eens... Um, het is ook iets wat overdreven... om vanuit een politiek beeld te denken... dat je daarmee de samenleving stuurt of moet sturen. Ja. Heel veel onderzoeken komen langs. Dat is deel van de baan eh, op dit vlak. Als het gaat over, over welzijn en, en vertrouwen en politiek en, en dat soort dingen. Laten we een aantal buitenlandse onderzoeken... die toevallig de laatste dagen allemaal in de krant stonden. Er was een Spaans onderzoek. Nou is de situatie in Spanje amper nog te vergelijken met die in Nederland... vanwege de, de crisis, maar... Ja. Iets van 80% van de Spanjaarden gelooft dat de politiek een vehikel van de allerrijksten is. Met andere woorden, de politiek dient alleen maar om de rijken te verrijken en, en verder niks. Duitse onderzoek, stond, stond ook afgelopen weekend in de krant. Meer dan de helft van de Duitsers denkt op geen enkele wijze invloed uit te kunnen oefenen op de leefomgeving. Tamelijk schokkend als, als je in een ja. democratisch land uh, leeft. Ja. En dan was er nog uh, onderzoek dat wereldwijd de rijken alleen maar rijker worden en de armen alleen maar... Armer. Met andere woorden, er, er lijkt toch wel in die democratie iets mis te zijn. Hoe zit dat in Nederland? Nou, je ziet ook dat het uh, vertrouwen in de politieke instituties... in Nederland ook afneemt. Uh, wij hebben in het afgelopen jaar moeten constateren... dat als je kijkt naar het vertrouwen in uh, regeringen en in parlement... dat dat tot onder de 40% van de Nederlanders uh, is gezakt. En soms zit het er weer net iets boven. Dat is Europees gezien overigens vaak nog heel redelijk. Dus, uh, dus, en, en overigens ook het vertrouwen dat Nederlanders hebben... in, in het Europees parlement, dat scoort wat, wat, ook nog wat hoger... dan Wat in wil andere vertrouwen landen. zeggen concreet? Wil dat zeggen uh, dat een politiek de waarheid spreekt of dat je denkt dat hij je problemen kan oplossen. Ja, wat wij, wat, wat wij zien is dat we steeds vaker... ook in de interviews die we houden, terugkrijgen... dat diegenen die de beslissingen nemen... dat mensen het gevoel hebben dat die niet het goede doen... en dat ze het ook niet goed doen. Uh, en dat is wel een probleem, want daarmee hebben veel mensen toch een gevoel van onmacht. Dat het, het niet zoveel uitmaakt. Uh, dat je niet echt invloed hebt op de situatie. En die is al onzeker, hè? want dat schetsten we daarnet... met werk en inkomen. Ja, en als je dan het vertrouwen in de politiek daalt... omdat je het gevoel hebt dat die niet de goede dingen doen... dan komt daar ook een gevoel van onmacht bij. En dat is denk ik ook wat, geciteerd, uh, wat je citeert uit onderzoek uit het buitenland. Uh, een soort combinatie van onzekerheid en onmacht... ja die, die wel de instituties op hun grondvesten doet wankelen. Ja. De instituties op de grondvesten Ja, dat, is een... dat, dat, dat klinkt vrij ja. ferm. Ja, nou, ik denk dat er ook echt wel een vraagstuk van democratie ligt. Uh, als ik het naar Nederland uh, uh, verplaats. Nou, wij, uh, verpla wij, wij decentraliseren veel belangrijke taken op dit moment naar het lokaal bestuur. Nou, dat zijn het gaat over zorg, dat gaat over werk, dat gaat over jeugdzorg. Dingen die in het dagelijks leven van mensen heel belangrijk kunnen zijn. Ja, als je een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, dan hoort er ook een stukje zeggenschap over je eigen leven. Leven, over je leefomgeving bij. Nou, veel mensen hebben het gevoel daar weinig invloed op te hebben. Dus er ligt een vraag van hoeveel zeggenschap hebben straks ook mensen in die lokale verzorgingstaat of die verzorgingstad die we aan het creëren zijn, hoe is dat geregeld? Heb je echt invloed op je gemeenteraad of niet? Doen die de goede dingen? Uh, heb je in je wijk of je buurt iets te zeggen? En heel interessant, we hebben vorig jaar een, uh, dat onderzoek over de vogelaarwijken uitgebracht, hè, de krachtwijken. Uh, nou, uh, dat is in de zomer wel in het nieuws geweest omdat wij niet echt een heel duidelijk positief effect hebben kunnen ontdekken op het, het gebied van armoede of veiligheid. Maar één ...hebben we in die onderzoeken wel kunnen uh, aantonen, in een in positieve zin... dat is dat wanneer je mensen iets meer te zeggen geeft over hun buurt... dus dat kan zijn de situatie veiliger maken... wat meer verlichting aanbrengen... of bepaalde uh, gebieden uh, uh, meer groen aanbrengen... als je ze daar iets meer over te zeggen geeft... dat ze optimistischer zijn en meer tevreden worden. Dat bleek ook uit ons onderzoek. Dus kortom, je moet nadenken over die lokale democratie... over zeggenschap, alleen maar een beroep doen... Op burgerkracht of zelfredzaamheid is eigenlijk een beetje obligaat als je daar niet ook een beetje macht en zeggenschap bij geeft. Maar die lokale politiek bevindt zich juist in een crisis. Dat, dat is juist waar alle incidenten plaatsvinden. De nou ja, vechtpartijen hebben we al gezien ontzettend veel schandalen. Uh, steekpenningen, andere vormen van corruptie. Het, het is eigenlijk in heel veel gemeenteraden, om het maar gewoon direct te zeggen, een enorme bende. Um now dat zijn, zouden niet mijn woorden zijn. Omdat ik denk dat ook in gemeenteraden echt nog wel veel raadsleden zijn. Die met heel veel inzet uh, hun werk zo goed mogelijk proberen te doen. Wat ik denk dat wel een vraagstuk is. Zeker de nieuwe, gezien de nieuwe taken die ze krijgen. Um, dat velen ook zelf zich zorgen maken over de vraag. Heb ik voldoende kennis in huis om dat goed te kunnen beoordelen? Weet ik precies hoe het met onze bevolking gesteld is? Heb ik de goede informatie? Uh, kan ik ook voldoende sturen? Dus daar liggen wel vragen van kan ik wel datgene doen um, dat zou moeten gebeuren. Maar de uitgangspositie, uh, in ons onderzoek naar het vertrouwen... zien wij dat van onze bestuurslagen... het lokaal bestuur wel het meeste vertrouwen geniet bij Nederlanders. Dus als, er, als ik een rapportcijfer mag geven... dan krijgt het lokaal bestuur uh, nou net geen 6, een 5,9. En zowel uh, de landelijke overheid als de Europese zitten ver onder de 5. Zitten op de 4,5, 4,7. Dus uh, dat zegt wel iets. Nederlanders hebben wel iets meer vertrouwen in hun lokale Politici. Maar wat weten ze er helemaal van? Want ter voorbereiding op dit interview ging ik kijken wat er uh, geschreven is over, over jouw eigen tijd in de gemeenteraad uh, in Giesendam. Nou, dat waren geloof ik drie, drie artikelen uit, uit de lokale krant. En dat, dat is nog veel, want in heel veel gemeenteraden is gewoon geen één journalist meer aanwezig. Nee, nee. nee dit, dit is echt een punt waar ik uh, grote zorg heb. Uh, kijk, democratie. Uh, is niet iets wat uh, leuk en aardig is... als het zo toevallig eens een keer uitkomt. De democratie is een vitale as in onze samenleving. Dat is eigenlijk de, de randvoorwaarde tenzij je met een betere systeem komt, hè, zoals Churchill al zei, uh, die we nodig hebben. Ja, en daar hoort een pers bij. Het is dus niet alleen de gemeenteraad, dus terecht dat je dat noemt. Um, de pers, de berichtgeving, de onafhankelijke berichtgeving, het informeren van burgers, is cruciaal. En in heel veel gebieden, of er is geen pers, of het is een advertentieblaadje, of er wordt uit tweets van allerlei mensen toch nog een berichtje gemaakt. Um, dit is niet een verwijt aan journalisten, maar dit is gewoon de situatie zoals die is. Bedrijven gaan failliet of het is niet meer rendabel om een krant in de lucht te houden. Ja, hier ligt een groot zorgpunt. Dit heb, dit heb, heb ik ook aangekaart in de afgelopen tijd, ook bij het kabinet. Omdat ik denk dat er echt aan nagedacht moet worden over hoe je uh, ervoor zorgt... dat er een goede onafhankelijke pers in dit land blijft. Ja, de regionale omroepen hebben, zitten ook in de problemen vaak. Ja. Dus, ja. En dan hebben we afgelopen jaar zoveel schandalen gehad in die lokale politiek. En soms ook echt ernstige uh, schandalen. Dat doet het vermoeden reizen als zo weinig journalisten al zoveel schandalen bovenbrengen dat het misschien maar het topje van de ijsberg is. Dat kun je niet zeggen. Nee, nou, dat weet ik niet. Ik, ik kan overigens ook geen cijfers noemen... van het aantal schandalen of incidenten of zo. Dus dat weet ik gewoon niet precies. Wat, wat ik wel naar, naar de komende jaren toe uh, ja, zou voorspellen... dat is dat het wel, beeld wel eens zou kunnen gaan kantelen... in termen van de interesse van mensen in de lokale politiek... en de mate waarin ook de pers erover gaat berichten. Omdat gewoonweg heel veel belangrijke beslissingen... Uh, en veel meer dan vroeger... in die gemeenteraadzaal genomen worden. En het treft grote groepen burgers en die zullen ook in beweging komen als het hen niet wel gevallig is. Dus ik denk wel um, dat er de komende tijd, de komende jaren, meer aandacht zal zijn voor die lokale politiek. Het, wij zijn overigens met de Grieken uh, samen, zijn wij de twee landen in Europa die uh, het minst over lokale politiek praten en dat beeld, dat zal denk ik de komende tijd wel veranderen. Er is heel veel uh, de laatste tijd geschreven over de lokale politiek. Uh, uh, een weg uit de crisis. Er zijn ook voorstellen gedaan. Een andere manier van uh, kiezen bijvoorbeeld. Of, of meer betalen zodat mensen er echt een baan van zouden kunnen maken. Of meer samenwerken in, in de regio. Zodat het, dat het een wat groter parlement wordt. Niet van één gemeente, maar van een aantal gemeentes. Heb jij eigenlijk een oplossing? Want het, het probleem... Dat, dat signaleer je wel, maar ja. is er al een denkrichting van hoe we daaruit zouden kunnen komen? Ja, ik geef eerlijk toe, dat is wel een lastige. Want um, je zou echt. Kijk, je kunt natuurlijk weer op de gekozen burgemeester gaan zitten. of het systeem veranderen. En dat, is, dat duurt vaak lang en dat is lastig. En daar heb je of weer een grondwetswijziging voor nodig. Ondertussen kun je volgens mij wel heel wat doen. Kijk, wij, wij, wij doordenken niet al die oplossingen als planbureau. Maar om iets te noemen: um, de Tweede Kamer als, als vergelijking. De Tweede Kamer stuurt tegenwoordig ook ministers met een opdracht. of met een kader naar Brussel. Vroeger kwamen de ministers is uit zuid terug. En dan had de Tweede Kamer vaak het nakijken. En nu maakt men van tevoren vaak afspraken... dit zijn ongeveer de boodschappen die we te brengen hebben. En daar controleren we achteraf ook op. En daar gaan we over in gesprek. Dat zou natuurlijk een gemeenteraad ook kunnen doen. Veel vaker dan nu gebeurt. Dat wanneer een wethouder naar zo'n regionale samenwerking gaat... dat hij ook weet wat er bij de burgers leeft. Die weet wat de gemeenteraad ervan vindt. En dat die hem daarna ook erop aan kunnen spreken. Dat zie ik nog veel te weinig gebeuren. Dus nu al kunnen denk ik ook raden zelf... sommige zaken beter organiseren... en beter verantwoorden naar hun burgers toe. En dat is een voorbeeld... Uh, wat je nu al kunt doen. Daarnaast, ja, um, uh, kijk... we hebben een, een systeem van veel politieke partijen. Er ligt wel toch een, een dure plicht bij politieke partijen... om mensen te recruteren die ook één, volksvertegenwoordiger zijn... en twee, ook de nodige kennis en know-how hebben... om die ingewikkelde vragen te behandelen. Ja, ik denk dat, dat partijen daar erg hun best voor moeten doen. De groep mensen maar, wordt steeds kleiner. Want Ja, want er zijn niet zoveel mensen nog lid van een politieke nee. partij. Nee, dat, is, dat, dat neemt ook af. Dus die, die vijver waarin gevist wordt, die wordt steeds kleiner... Ja, dat, en daar zit natuurlijk een deel van het ongenoegen van mensen ook. Dus het aanspreken van mensen voor politiek. En natuurlijk niet iedereen hoeft mee te praten met politiek, maar het aanboren van een grotere groep mensen die daarin geïnteresseerd is, is absoluut nodig. En ja, dat kan op heel veel manieren. Je hoeft niet per se een totaal beeld van de samenleving te hebben wat past bij één politieke partij. Je ziet ook uh, uh, nou, one-issue partijen opkomen. Dat kan ook een manier zijn om mensen in de politiek te interesseren. Maar, het maar kan op zo... heel veel manieren. Stel je hebt een nieuwe geliefde en, en uh, je vertelt over je nieuwe geliefde tegen, tegen je moeder en zegt nou maar een nieuwe geliefde, dat is, uh, dat is echt een politicus. dus echt, ja, dat is gewoon, als ik moet omschrijven, nou een politicus. Dat is niet positief. Dan denken mensen associëren dat toch met, met uh, hosselen, met, met ellebogenwerk, met, met achter de rug om, met, met spelletjes. Ik denk dat dat... Misschien wel, een van de dingen is die afschrikt, zeker in de lokale politiek, omdat het, dat er toch ook een beeld heerst van, van ruzie. Ja. en van chaotische vergaderingen en, en lange vergaderingen... het ziet er niet aanlokkelijk uit. Nou, het beeld, ik denk dat het beeld zoals je het schetst... dat inderdaad veel mensen dat beeld hebben. De vraag is even of beeld en werkelijkheid altijd klopt. Hè? Want nogmaals, ik denk dat in veel gemeenteraden... en ook in de Kamer, nou ja, terugkijkend kan ik dat van nabij zeggen... mensen met heel veel inzet toch proberen om zaken voor elkaar te krijgen. Maar het klopt, kijk, ik denk dat politici ook moeten ervoor moeten waken om hun eigen ambacht niet te veel naar beneden te halen. Want het is, het is wel een vak. Uh, het, het sluiten van compromissen is niet altijd makkelijk. Het vertegenwoordigen van grote groepen mensen is niet altijd makkelijk. Je krijgt veel tegenwind. Je moet wel een rechte rug hebben. Je moet er ook tegen kunnen om veel kritiek te krijgen. Dus het is ook wel een vak. En uh, ja, het vliegen afvangen, het continu op de man spelen... dat leidt er niet altijd toe dat de politiek zelf dat vak ook een beetje uh, in ere houdt. En uh, ja, uh, taalgebruik kan daar ook een onderdeel bij oh ja, zijn. Een politicus wil stemmen winnen. En de manier om stemmen te winnen... is door de woorden te spreken die de kiezer spreekt. En als de kiezer negatief denkt over de regenten of het Haagse circus... dan kun je de stemmen winnen door dat ook te zeggen. Nee, ik denk, kijk, als ik, als ik even teruggrijp... op de analyses die wij... bij het Sociaal-Cultureel Planbureau maken... dan uh, gaf ik net aan... veel mensen voelen zich enerzijds onzeker... over de toekomst, anderzijds ook onmachtig... van, doet de politiek het goede? En volgens mij is de taal... die politici zouden moeten spreken... gaat daarover. Dus adresseer je... de onzekerheden die er spelen... en kom je met oplossingen ervoor. Adresseer je dat mensen het gevoel van onmacht hebben... en vertaal je dat dan naar een stukje macht voor mensen. Dus daar gaat het om. Dus volgens mij is... Ja, je kunt zeggen, van we moeten de taal van de straat spreken. En volgens mij gaat het erom, en dat begrijpen heel veel burgers heel goed... dat die onzekerheden en die gevoelens van onmacht... dat die op de agenda staan en dat daar iets mee gedaan wordt. Dat is volgens mij een, een, ja, een, een route... die de politiek ook echt uh, meer in positie brengt. Om die te bespreken. In de lezing uh, van vandaag stond ook dat mensen moeten leren te accepteren... dat groei niet meer vanzelfsprekend is. Het groeiparadigma moet maar eens op de helling. Ja. Stel dat dat zo is, hè, dat, dat 3% groei, wat heel lang vanzelfsprekend was... 3% economische groei, dat dat niet meer mogelijk is. Dus dat we moeten, moeten wennen aan jaren van misschien 0%, misschien 0,5%. Ja daarmee komen heel veel dingen op de helling te staan. Het is bijna een kaartenhuis dat instort. Ja, en um, uh, ja, dat klopt. En, of, of misschien wel een, uh, een volgende bubbel... die doorgeprikt wordt. Hè, uh, van, van Is het wel realistisch... om uit te gaan van alsmaar meer, meer, meer. En meer welvaart, meer materiële welvaart. Of gaat het ook om... Welbevinden. Um, een manier van samenleven. Hè? Dus uh, soms gaat het ook om anders samenleven. We hadden het net over zorgen voor elkaar. Nou, goed, mensen hebben daar zelf keuzes in. Maar daar, dat, dat kan je op heel veel manieren doen. Je kunt zeggen van nee, dat moet altijd door professionele hulpverlening gedaan worden. Je kunt ook zeggen, nee, we kunnen ook in mantelzorg het een en ander doen. Tuurlijk, daar zijn keuzes in. Maar dat betekent dus dat het niet altijd alleen maar meer, meer, meer zorg is. De zorg is eigenlijk een goed voorbeeld. Um, ook ons onderzo of onderzoek, van, dat is onderzoek van TNO, wat ik nu aanhaal... laat zien dat heel veel mensen, zeker op latere leeftijd... er lang niet altijd op uit zijn om alsmaar meer zorg, medicijnen... of behandelingen te krijgen wanneer ze ziek zijn. Sommige mensen willen gewoon de keus maken... om wat meer kwaliteit van leven te hebben. Misschien iets eerder aan het einde van hun leven te zijn... maar dan wel meer kwaliteit van leven te hebben. Ja, Dat betekent dus dat het niet alsmaar meer, meer, meer is... maar dat het anders is. Je wil soms je leven anders inrichten... Onze gezondheidszorg is nog steeds... in hoge mate gericht op het beter maken. En dat kan je artsen niet kwalijk nemen. Want die zijn er ook voor opgeleid. Maar soms willen mensen zelf... net een andere keus maken. En daar gaat het dus ook om. Van blijven we in een paradigma zitten... van meer of zorgen. Hè? Mensen beter maken in het voorbeeld wat ik noem. Of kan het ook anders. En soms willen mensen het ook anders. nou Dat is volgens mij de switch waar we in zitten. Wat meer nadenken over wat kwaliteit van leven is. Wat welbevinden is. En dat is niet altijd... Het hetzelfde als meer, meer, meer. Je zei eerder... de bel aan de wortel van de instituties... is het misschien wel. Dit klinkt ook als een, als een, een hele radicale... verandering die op de een of andere manier... toch te gebeuren staat. Mensen zijn onzeker, de, de, de, er is veel angst... blijkt uit jullie cijfers. Het is dus eigenlijk tijd... voor, voor nieuwe ideeën. Die, die, dat is eigenlijk waar we op zitten te wachten. Dat, dat er een soort Einstein op staat die zegt... we gaan het anders doen. Of, hoe, hoe zie je dat voor je? Yeah. Ik wil graag enigszins nuanceren. omdat dus ook, Wij zeggen ook heel veel mensen geven ook wel weer enig optimisme. En zeker op het moment dat de economie een klein beetje aantrekt. Dus niet alleen maar somberheid troef. Wat wel zo is. Is dat mensen vaak de vergezichten of de visies op de samenleving uh, ja, niet echt zien. Of, of daar behoefte aan hebben. En dat weinig in politiek en bestuur herkennen of terugzien. Dat is ook wel iets wat we herkennen. Ja dat klopt. Dus ja daar, uh, daar ligt misschien wel een... een, een en, uh, ja een grote kans voor diegenen die een visie hebben ja. een, een vergezicht ja, ja. Maar je bent zelf Overigens net, ligt ja. daar dus een grote kans. Hè? Want uh, uh, de ga, de, er zijn zorgen over de taken die gemeenteraden krijgen. Maar wat, waar we het nu over hebben, biedt het lokaal bestuur ook een kans. Namelijk dat je ook echt ja, kunt nadenken over hoe wil ik een aantal voorzieningen inrichten. En ik weet heus wel dat er problemen zijn met krijgen we er voldoende geld voor beschikbaar. Uh, hoe moeten we het allemaal gaan regelen? Maar het biedt ook een kans om na te denken. Wat vind je belangrijk voor je burgers? Hoe ziet de zorg eruit? Wat moet er in de wijk gebeuren? Wat vinden mensen er zelf? Van. Dus die visie, ja, daar ligt ook een kans voor lokaal bestuur. Dus het is wel van twee kanten. Wat je eerder zei, dat vond ik, vond ik boeiend. Namelijk dat de meeste mensen toch wel gewoon hun leven leiden. Dus we zijn misschien heel somber over uh, de politiek. Of over het bestuur of over het beleid. Maar uiteindelijk leeft iedereen gewoon zijn leven. En is daarin redelijk gelukkig. En, en doet dat ook... Eigenlijk naar behoren. Een paar mensen zijn in nood. Die hebben misschien hulp nodig. Maar heel veel mensen, ja, die. Dat is wel een groeiende groep. Hè. Dus wij, wij zeggen. Want dat is wel waar echt een zorg ook ligt. Dus 6 tot 7. Het groeit. Meer dan 7 procent van de Nederlandse bevolking uh, zit uh, uh, onder de armoedegrens uh, behoort tot de groep meer kwetsbare burgers... waar armoede, beperkte kansen op de arbeidsmarkt... en ook in moeilijkheden in opleidingen, drop-outs... waar dat allemaal samenkomt. Dus ja, het gaat met een groot deel van de Nederlandse bevolking goed... maar ook met een groeiendeel uh, minder goed. Dus dit beeld is daarin wel genuanceerd. Ja. En dat, dat zijn natuurlijk de mensen waar de klappen gaan vallen. Ja. Als iedereen gewoon ja. lekker voor zichzelf doorleeft en denkt... nou ja, het systeem, ach, het, het zal me wat... Ja. Ik, ik heb het naar mijn zin, ja. dan zijn dit waarschijnlijk de ja. mensen... Die, die het eerst buiten de boot vallen. Ja, dat is ook wat wij dus in onze sociale staat van Nederland... in december ook hebben aangegeven. dat we Waar we grote risico's zien is daar waar de stapeling... eigenlijk van, van problemen uh, toeneemt. En dat zijn die groepen. Dus dan heb ik het ook over eenoudergezinnen. Dan heb ik het over niet westerse allochtonen Dan heb ik het over bijstandsmoeders. Dat zijn de groepen waar grotere klappen vallen... Ook als je naar koopkracht kijkt. En dan is het toch bijvoorbeeld zo dat in de afgelopen jaren... als je kijkt uh, uh, waar de koopkracht het meest achteruit is gegaan... dan zijn dat die groepen. Overigens ook uh, de kleine zelfstandigen, de ZZP'ers. Daar zijn, is de koopkracht in de loop der jaren 11% achteruit gegaan. Dat is vele malen meer dan bijvoorbeeld bij de groep 65-plussers. Uh, nou, om maar iets te noemen. Dus er zijn echt wel een aantal groepen te benoemen waar de problemen toenemen. Maar overal is er ook reden voor uh, niet al te veel somberheid. Ja, dus nee, want we leven ook in een tijd van absurde technische vooruitgang. Uh, als je het over een iets langere tijd bekijkt... zijn de, de sprongen van de wetenschap zijn bijvoorbeeld gigantisch. Of dat nu uh, iedereen zo'n beetje wel mobiele telefonie heeft... of, of internet ja. wat twintig jaar geleden nog niet eens behoorlijk bestond. Ja. En daar zitten natuurlijk ook uiteindelijk oplossingen in... voor heel veel problemen. Zeker. En ook, uh, op, ook, ook manieren om burgers eerder en sneller uh, nou, te vragen wat ze vinden. Of te betrekken bij uh, keuzes die je moet maken. Wij hebben uh, afgelopen jaar een, een, een onderzoek gedaan uh, naar hoe we bijvoorbeeld de app uh, en, en de smartphone ook in ons onderzoek zouden kunnen gebruiken. Want je moet je indenken dat als je nou, gewoon grote groepen Nederlanders, veel groter dan we nu kunnen doen, kunt betrekken bij onderzoek naar bijvoorbeeld uh, hoe mensen kijken naar hun kans op de arbeidsmarkt wat ze ervaren in inkomen, et cetera. Ja, dan kun je veel meer meningen... En, en ook ervaringen van mensen gebruiken... in de onderbouwing van je beleid. Dat kunnen lokaal bestuurders ook doen, hè? Maak een app. Nou, ik noem maar een voorbeeld. En dan weet ik wel dat niet iedereen een smartphone heeft. Maar laten we eerlijk wezen... ook niet iedereen zit in de enquêtes die wij doen. Dus... Iedere methode heeft ook weer een beperking. Maar de nieuwe technieken, ja, daar zitten kansen in. Um, ik heb vorige week een, uh, een, een, een, een, ben ik bij een bijeenkomst geweest. Waar dus uh, de mogelijkheid getoond werd om. Googlend, als Google Earth, naar je wijk, naar je buurt te gaan... en je klikt op een aantal databestanden... bijvoorbeeld de leefbaarheidsmonitor die we hebben... het aantal 65-plussers, weten we precies... armoede, waar komt het voor? Klik je aan en je krijgt in één oogopslag... krijg je de wijken en de buurten in een stad te zien... en die kleuren rood waar de meeste problemen stapelen. Nou, Dat is dus gigantisch. Dat betekent dus dat je als besluitvormer of als bestuurder... veel eerder in de gaten hebt waar je moet gaan kijken hoe komt dat... Kortom, ik ben het er zeer mee eens, de techniek uh, die kunnen we heel goed gebruiken om dichter te komen bij dat wat burgers bezighoudt en dat wat in de, in de beleving van mensen een probleem is. En misschien ook wel zelfs een, een nieuwe democratie. Je, je onderstreept het belang van de politiek steeds en, en dat het belang is om mensen te werven en zelf ben je net weg uit de politiek. Ja, ja, ja. Dat zeg ik ook uh, voluit. Ja, ja. En, uh, het komt ook niet meer terug in de politiek. Nee, nou ja, uh, ja, ja ik heb geleerd om net. nooit nooit meer. Ja, ik ben net begonnen. Ik mag deze baan. Het is wel. Mag dit, ik mag dit in ieder geval zeven jaar doen. Uh, en ik hoop ook dat, uh, dat me dat gegeven is. Um, nee, ik, ik moet in deze baan onafhankelijk zijn. En daar, uh, daar wil ik ook voor staan. Dus dat betekent dat ik ook onze rapporten uh, heel goed nalees op de wetenschappelijke verantwoording. En uh, zodanig dat wat wij zeggen ook voor Komt uit ons wetenschappelijk onderzoek. Um, en het is aan de politiek om iets met die feiten te doen. En dat is niet aan mij. En daar, uh, daar zal ik mij uh, ook in die zin uh, niet in mengen. Maar ik probeer wel duidelijk te maken hoe het ervoor staat. En een beetje wat de thermometer van de samenleving is. Hoe Nederlanders het ook voelen. Dat is mijn taak nu. Ja. Dankjewel Kim Putters. En uh, veel succes met, uh, met de baan en uh, alles uh, wat er gaat uh, veranderen. Dankjewel. Bedankt. We gaan verder met een plaats van C6 Steve, ook weer redelijk toepasselijk, Happy Man. Oh, this life has knocked me down to my knees. And I think it's time I get a little bit of that promised land. And if you just put your arms around me, I believe I can make you a happy man. What oh, oh, happy man? Oh my T6 is een Amerikaanse bluesmuzikant die zijn instrumenten voornamelijk zelf maakt. En hij heeft bijvoorbeeld een Three String Trance Wonders, een gitaar van drie snaren die hij helemaal zelf heeft ontworpen. En het nummer heette Happy Man. Elke dag deze week aandacht voor het internationaal filmfestival in Rotterdam... dat daar momenteel plaats heeft. Onze verslaggever Floris Albersen kijkt wat er naast films kijken... nog meer te beleven is in Rotterdam. En vandaag praat hij met filmproducent van onder meer Alles is Liefde... en de Heineken-ontvoering Frans van Gestel van Topkapi Films. Hij wil dit jaar drie films verkopen tijdens de zogenaamde Cinemart. En dat is de plek waar filmmakers, producenten en distributeurs... deals proberen te sluiten. muziek van The Broken Circle Breakdown. Want vorige week donderdag is bekend geworden, gefeliciteerd... Dat, er, dat jullie genomineerd zijn met een Oscar als producent Frans van Gestel. Ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En dat maakt het ook uh, de komende maand spannend, maar ook uh, erg prettig. Want ik ga zowel in Rotterdam als tijdens het uh, filmfestival Berlijn... Uh, uh, natuurlijk zaken doen voor nieuwe films... En met een uh, Oscar-nominatie in je achterzak, dan uh, gaat het allemaal net iets makkelijker. Ja, want daar wil ik het over hebben met je. In Rotterdam, dat filmfestival wat gisteren begonnen is, um, is de Cinemarkt. En daar gaan filmproducenten, distributeurs, uh, mensen uh, gaan daar met elkaar in gesprek om deals te sluiten. Dat ga jij ook weer doen dit jaar. En jij zegt, met die Oscar-nominatie op zak, is dat gewoon een stuk makkelijker. Uh, ja, de Cinemarkt is, is ook niet meer de enige, maar wel de eerste uh, filmmarkt in de wereld. Het is nu vaak gekopieerd door andere festivals. En er worden elk jaar uh, uit uh, duizenden inzendingen worden er, uh, 30 projecten geselecteerd. En uh, de geselecteerde projecten, de regisseur en de producenten van die zitten achter een tafeltje. En dan kan je op intekenen en daar uh, nou, heb je een half uurtje met je mensen te praten om te kijken of je geïnteresseerd bent in zo'n project. Uh, wie kan er dan op intekenen? Dat zijn de distributeurs of zo. Uh, nou, degene die achter de tafel zitten, dat zijn de uh, producenten en de regisseur. Dus dat zijn uh, soms ook de scenarist, Dat zijn de makers. En degene die die voor zo'n gesprek kunnen intekenen, dat kunnen andere producenten zijn. Die willen co-produceren. Uh, dus dat zijn uh, producenten uit andere landen die uh, met hun fondsen of financiers willen meedoen. Het kunnen distributeurs zijn. Dus mensen die uh, bedrijven die die film uh, in ander dan het uh, eigen territorium willen uitbrengen. En sales agents, uh, mensen die internationaal films verkopen... en uh, bij uh, uh, zeer goede projecten, op voorhand al mee willen. Dus het is eigenlijk één grote markt met, met, met 30 filmprojecten. En iedereen kan daarop intekenen van, hè, nou ja, we gaan samen een project starten. Daarvoor is, is het filmfestival in Rotterdam dus ook bedoeld. Zeker, dat is de professionele kant uh, van het uh, filmmaken. Dat gebeurt natuurlijk op allerlei uh, verschillende schalen... ook in uh, Berlijn en, uh, en zeker ook in Cannes. Dat is de grootste filmmarkt van de wereld. En uh, Rotterdam was de eerste, zei je net? Rotterdam was en, de eerste ja. en Rotterdam doet het voor, uh, voor, uh, voor zogenaamde uh, arthouse films. En het gaat natuurlijk uiteindelijk niet alleen om die 30 films... want uh, ja, ik doe dit al 15 jaar... En, uh, de mensen die er allemaal zijn, dus zowel de mensen achter de tafeltjes als de mensen die daar op, uh, op, op zouden willen intekenen of die daar aan eventueel mee zouden willen doen, die lopen daar rond. En dat betekent dat je die mensen aan hun jasje kan trekken en zegt maar, ik heb ook nog wat leuks. Dus de, dat zijn de zogenaamde wandelgangen. Jij moet het niet zozeer hebben. Jij gaat niet dit jaar achter een tafeltje zitten... maar je gaat wel proberen iets te verkopen uh, ja, tussen de bedrijven door. Ja, ik heb een uh, drietal uh, films in mijn achterzak. Drietal? Een drietal. Ja. Uh, uh, twee die uh, moeten nog gedraaid worden. Daar zoek ik uh, financiering voor. Dus dat kan een co zijn of ook een uh, sales agent die zegt... nou, ik wil die film wel verkopen en op voorhand krijg je een voorschot... Wat ik niet terug wil. Nou, dat is een deel van je financiering. En ik heb ook een film die bijna af is. Uh, en daar wil ik ook een, uh, een sales agent voor zoeken. Want ik wil met die film uh, naar Cannes. En dan is het altijd goed om een heel goed iemand aan boord te hebben die, uh, die partner in crime wordt. Zeg maar. Dus je hebt al een film helemaal gedraaid. Uh, die, die zit nu in de montage of zo. Die is bijna af. En nu zoek je nog iemand die hem eigenlijk gaat verkopen internationaal. Uh, ja, absoluut. Ja, die film is uh, qua beeld helemaal af. Die moet nog uh, qua geluid en, uh, en kleurcorrectie en zo worden afgewerkt. Ik denk dat, er, uh, dat die film heel interessant is om uh, de wereld over te gaan. Maar ik zoek een partner die dat kan doen. Ja. Ik ben hartstikke benieuwd uh, of het uh, gaat lukken... om uh, die deal te sluiten op de Cinemart uh, in, uh, in Rotterdam. Uh, zullen we nog maar even afsluiten dan... met een stukje uh, van de Broken Circle Breakdown als eerbetoon... aan die Oscar-nominatie. Heel klein stukje dan. The sky Over de cinemart op het Rotterdams Filmfestival ging dat een bijdrage van Floris Albers over het gehossel tussen producenten, distributeurs en filmmakers. En nu hoorde Frans van Gestel van Topkapi Films. Straks is Nooit meer slapen bij u terug. Een verhaal van Daniel D, de stadsdichter van Rotterdam, krijgt u. En Twan Heijmans over zijn nieuwe roman Pristina. Zijn eerste boek werd uh, ineens een heel groot succes in Frankrijk. En uh, we gaan het hebben over poëzie. U hoort een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs, de belangrijkste poëzieprijs van Nederland. En schilder Klaas Gubbels, die vertelt over zijn stillevens. Hij is vooral gefascineerd door koffiepotten. En die zijn natuurlijk ook heel interessant. Dat hoort u zo allemaal. Het e-mailadres is slapen@vpro.nl en we zitten ook op Twitter @vpro -nms. tot zometeen.